Middernacht, het is nu dinsdag 3 april. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de Colombiaanse guerrillabeweging beweging FARC... nu alle gevangen genomen militairen en politieagenten heeft vrijgelaten. De laatste tien die nu zijn vrijgelaten... werden zeker twaalf jaar vastgehouden. De groep is opgehaald met een Braziliaanse helikopter. Volgens de FARC zijn de tien de laatste militairen en agenten... die gevangen werden gehouden.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 Het weer bewolkt en in het noorden wat regen. In de rest van het land droog. Komende dag veel bewolking met in het noorden motregen. Het wordt komende dag 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. MKB-voorzitter Hans Biesheuvel zei dat een paar weken geleden in Casa Luna... en mijn gast van vandaag is het daar ongetwijfeld mee eens. Um, maar veel van die kleine en middelgrote bedrijven... komen in deze economisch zware tijden in problemen. 50% van de beginnende ZZP'ers en bedrijven stopt alweer binnen vijf jaar... en 1 op de 10 ondernemers raakt in financiële nood... krijgt te maken met soms hoge schulden. Jacqueline Zuidweg doet al sinds 1994 aan schuldhulpverlening van ondernemers en ex-ondernemers. Ze begon in de eentje en heeft nu een bedrijf met 80 medewerkers. Eh, dat het goed met haar en haar bedrijf gaat, dat blijkt ook uit de erkenning die ze onlangs kreeg. Want zij is gekozen tot zakenvrouw van het jaar. Zij won de Prix Veuve Clicquot. Een mooie chique term. Jacqueline, nacht. Welkom in Kazeluna. Wij hebben besloten om eh, te tutoyeren. Ja, heel graag. Dat zeggen we er dan vaak even bij. Uh, twee weken geleden was de uitreiking van die uh, prestigieuze Prix Veuve Clicot. Klinkt zo lekker. Uh, is de drukte al wat gezakt of is het nog steeds heel hectisch? Uh, deze periode. Ja, nou, in ieder geval deze week is het inderdaad wat rustiger. Maar uh, de eerste twee weken dan, uh, ja, dan word je op een hele leuke manier geleefd. Hè? Net alsof je elke ochtend als je wakker wordt opnieuw jarig bent. En dan krijg je allemaal cadeautjes ook. Ja, uh, taart, bloemen, uh, alles wat bij een verjaardag hoort. Ja. Ja, en, en op welke manier word je nog meer geleefd? Ja, veel media-aandacht natuurlijk, uh, uitnodiging voor Casa Luna, uh, <laughs> tv inmiddels, uh, veel kranten, interviews, Dus dat is wel heel leuk. En uh, ouders op school die je ineens aanspreken van, oh, ik heb je gezien, ja? ik heb je gehoord. Kom je en, nog wel in je werk toe ook? Ja, het gaat gewoon tussendoor. Ja, want dat is de basis hè. Ja. Dat gaat ook nog door. Ja. En wat betekent zo'n prijs nou voor jou en voor het bedrijf? Ja, wat ik vooral uh, heel belangrijk vind... is dat er een erkenning is voor hetgeen wat ik doe. En uh, hè, dat ik dus uh, het onderwerp... Hè, schuldhulpverlening voor ondernemers... flink op de kaart kan zetten. En uh, nou, Dat is ook heel hard nodig. Hè? Want aan de voorkant worden heel veel ondernemers uh, gefaciliteerd... om te starten. En er zijn allerlei uh, mogelijkheden voor startersdagen... fiscale aftrekken. En, ja, en op het moment uh, dat het niet goed gaat... dan sta je, sta je helemaal alleen. Dan gaan al die luikjes dicht. Al die helpende handjes die zijn ineens uh, niet meer aanwezig. Dan heeft niemand er meer belang bij. Nee. Nee, het, uh, ja, dan heb je gefaald en uh, dat zal je weten ook. En, en, uh, dat vind ik maar gewoon niet, gunnen. dat is zo niet het idee dat erachter zit? Of wel? Nee, maar dat gevoel krijgen die ondernemers wel. voelen zich enorm eenzaam en, uh, nou, en, en echt het gevoel van ik heb gefaald. Terwijl je, je, je, het is heel belangrijk dat je leert van je fouten. En uh, ja, voor particulieren met schulden is van alles geregeld in Nederland. En, uh, dat was in 1994 bij de start van mijn onderneming al zo. En uh, ja, eigenlijk uh, is de situatie nog, nog bij, nagenoeg onveranderd. Want ik kan nog te weinig mensen helpen en bereiken uh, ja, die de hulp wel nodig hebben. Maar zo'n prijs helpt dan wel een beetje. En er komt in ieder geval ja, aandacht absoluut. voor de problematiek, maar ook voor jouzelf. Hè. Dat is ook leuk. Ja, ja, het is ook een erkenning voor mij als ondernemer. En uh, heb ik ook uh, geleerd allemaal met vallen en opstaan. Heel veel vallen, heel veel opstaan. En uh, ja, heel erg leuk. Ja. Um, het, jij bent, Jacqueline Zuidweg, tot twee uur te gast in Kaaseluna. Uh, tussen één en twee kunnen mensen bellen. En dan, nou Jij zei net al, het is erkenning voor mij als ondernemer. Jij hebt het ook met vallen en opstaan geleerd. Dus misschien zijn er ondernemers die nu ook aan het vallen en aan het opstaan zijn. En, en uh, allerlei problemen of dilemma's komen. Omdat ja, ze vooral, graag, ja. vooral financiële problemen dan graag. Maar, vooral financiële problemen, maar het mag toch ook over andere problemen gaan of niet? Ja, ligt eraan, wat, en tot zekere Want... hoogte. Klaar zijn? Ja. Ja, ja, nee, we gaan niet we anders. Gaan, we gaan een stre strenge selectie toepassen. Maar in ieder geval, ben je hier tot twee uur. Um... En ik raad mensen nog even aan als ze als toch uh, achter de computer zitten ook. Want dat zitten veel mensen meestal rond deze tijd ook nog wel. Radio 1.nl, dat is de website waar u meer informatie over Casaluna kunt vinden. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. En uh, morgenochtend is dit gesprek uh, terug te luisteren. En als u uh, nou ja, daar toch al zit, kijk ook even naar de Facebook-site, want er is een foto gemaakt. Ik weet niet of die er al op staat, maar die komt in ieder geval op de Facebook-site te staan. Hij zal. Hij zal, oh, mooi. Goed. Nou, uh, Jacqueline, in, in hoeverre neemt het aantal uh, MKB-ondernemers in financiële nood toe? Uh, neemt behoorlijk toe en dat heeft een hele eenvoudige reden. Want het aantal startende ondernemers is enorm toegenomen. Afgelopen zes jaar is het aantal starters verdubbeld. En uh, ja, wel aardig om op te merken is dat wij het uh, EU-land zijn met het hoogste aantal starters. En dat wij, uh, geloof nummer vijf staan van de hele wereld. Heel bijzonder, maar ja, als er, je zei in de inleiding al 50% stopt binnen vijf jaar. Dus ja, als het aantal starters toeneemt, neemt het aantal stoppers ook toe. Maar ook het aantal ondernemers die financiële problemen. Dus 10% van alle ondernemers, MKB-ondernemers, heeft ernstige financiële problemen. En dat heeft dus te maken met het, feit, het simpele feit... dat er meer mensen komen ja. die daarmee beginnen... maar ook met de economische crisis? Nou ja, want uh, we hebben wel uh, afgelopen jaren hebben we gemerkt... Dat, dat de gemeentes, want uh, dat zijn onze betalende opdrachtgevers... want dat is natuurlijk de meest gestelde vraag de afgelopen twee weken. Hoe krijg jij je geld? Wat is je verdienmodel? Nou, wij worden ingehuurd door gemeentes... die kopen dat bij ons uh, in en... Uh, en ja, oh, op die manier, dan nou ben ik weer in nou dan ben ik weer even. Ik heb je al gewaarschuwd, Klaas. Nee, dan ga ik weer uitweiden. Dan gaan we even weer terug. Nee, maar dan gaan we even naar de, de financiële crisis. Of het daardoor ja, ook komt. Nou ja, we hebben dus een verdubbeling geconstateerd in gemeenten waar we al jaren voor werken. Dus uh, bijvoorbeeld in Amsterdam uh, merkten we in die, uh, vanaf 2008-2009 al heel snel een verdubbeling van het aantal aanvragen. Ook voor heel Flevoland. Ja. Uh, en, en die verdubbeling is voor, Dat, dat ja. is meer dan je zou verwachten op basis van het toegenomen aantal ondernemers. Ja, dus de, de, het is een en, -en. He, ja. Er is nooit uh, echt go goed onderzoek naar gedaan. Maar uh, ja, goed, als, als, als, als de helft stopt binnen vijf jaar. En ja, het, het is een nn verhaal. Dus en de crisis en de uh, verdubbeling van het aantal starters. Hoe komt ja. het eigenlijk dat Nederland zo, zo rijk is aan startende ondernemers? Omdat er natuurlijk heel veel faciliteiten zijn. We hebben, vroeger had je een drempel zoals het AOV, het oude middenstandsdiploma. En dat, we hebben op een gegeven moment we hebben we dat met z'n allen besloten om dat los te laten. Om uiteindelijk iedereen die wil starten, te laten starten. En dat is ook heel erg goed. Want um, internationaal onderzoek heeft al jaren geleden aangetoond... dat het uitvalpercentage gelijk blijft. Dus dat blijft op die 50 procent. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Want je zou denken, van, nou, hè, als je nou aan de voorkant... De heel veel ja, eisen drempels, stelt, drempels op, maar ja. ja, daar in die zin, hè, mensen moeten financiële vaardigheden hebben en, en al dat soort dingen, hè, dan blijven er uiteindelijk ook meer overeind. En dat is dus niet zo. Nou, dan kan je beter zorgen dat je die drempels weghaalt. Hè, want 50% valt uit na vijf jaar, maar ook ja. 50% Richtig. Blijft overeind. Hè? Maar, je hebt, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk voor de economie. Die mensen voorzien hun eigen inkomen, eh, hebben ze weer een eigen economietje, wellicht uh, voor de werkgelegenheid. Dus dat is heel belangrijk. En zijn wij ook een heel ondernemend volk, denk je? Ja, en nee, uh, want wij groeien bijna niet. We hebben ongelooflijk veel ZZP'ers, mensen met een eenmanszaak, even ja. juridisch gezien. Die dus, de uh, um, ZZP is dus echt iemand die, die alleen uh, werkt. Maar uh, we hebben weinig doorgroeien. Dus, dus daar kan nog wel even uh, wat meer aandacht aan geschonken worden. Ja, maar toevallig durft te groeien. Heb je wat van Koen van Oostrom gehoord? Dat is, nee. een, dat is een, een, een succesvolle jonge ondernemer. Um, die is nog begin 40, volgens mij. Groene projectontwikkelaar, op zich gaat, hij heeft ook contact met Bill Clinton en zo... maar die zei, dat sluit een beetje aan bij wat jij zei... onze economie schiet geen meter op met een miljoen een pitters die nauwelijks <lacht> kunnen rondkomen. ZZP'ers zouden moeten gaan samenwerken, elkaar versterken. Twee weten meer dan één en tien weten meer dan vijf. En je bent pas een echte ondernemer als je mensen in dienst hebt. Het is anders, dan vrijwel, het is anders namelijk vrijwel onmogelijk om uh, een innovatie naar de markt te brengen... en zonder innovatie geen groei. Weet je dat met hem eens? Uh, ja en nee. Want ik, ik hou ook wel van de vrijheid uh, om te kiezen uh, datgene wat bij je past. Dat is ook wel, ik vind, als je iets doet, moet je het leuk vinden. En als je het leuk vindt, dan hou je het ook lang vol. En als jij het niet leuk vindt om samen met iemand uh, te werken, of dat je denkt van oeh personeel, ik zie het niet zitten. Uh, ja, dan, dan moet je ook wel die keuze hebben. Maar hè, je moet natuurlijk helemaal teruggaan naar de basis. Waarom start je? Wat wil je? Uh, als ik kijk naar mezelf... Uh, ik had zoiets van, ik ga die ondernemers redden. Want ik vond het belachelijk uh, hè, dat die helemaal alleen in de kou stonden. En dat al die luikjes dichtgingen. Toen kwam ik al heel snel achter van... Hé hey, jongens, het is ook goed voor die schuldeisers. Want uiteindelijk krijgen ze meer van hun vordering ja, terug. Logisch. En trek je de lijn door. Het is goed voor de BV Nederland. Want uiteindelijk heb je meer mensen die, uh, ja. hè, die voorzien een eigen inkomen. En dus minder armoedeval. Minder uh, uitkeringen die... Uh, die we met z'n allen uiteindelijk op moeten brengen. Dus uh, ja, toen had ik ook zoiets van als ik dit wil doen... dan heb ik dus de ambitie om dit hè, in heel Nederland neer te zetten... Ja, dan kan ik niet in mijn uppie. Dan heb ik wel personeel nodig. En dat uh, vond ik heel eng. Mijn eerste medewerker... want ja, die moet rond de twintigste zijn geld hebben. En... Yeah. Dus ja, het noopt je ook om, om, om kritischer naar jezelf te kijken. En ook uh, van ja, uh, wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Ja, ik ben nooit een bedrijf gestart om een grote onderneming neer te zetten. Nee, ik, had, uh, ik heb een doel, ik heb een missie en dat heb ik nog steeds. Omdat ik er altijd maar aan vast heb gehouden... datgene wat, waar, waar, waarom ik gestart ben... Ja, dan gaat de rest, nou ja, ik wil niet zeggen het gaat vanzelf, dat gaat met vallen en opstaan. Maar, maar ja, dan blijf je overeind. Dan, uh... Ja, maar, maar is het ook niet zo dat veel van die ZZP'ers dat dat toch een soort van verkapte werkloosheid is? Mensen zijn een baan kwijt en denken. Ja, ja maar is dat erg? Ja, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, niet het, als het, als het uiteindelijk die mensen voorzien hun eigen inkomen. is alleen maar goed. En ik denk ook dat de ontwikkeling in de maatschappij ook zo zal zijn dat er steeds meer, meer mensen uh, voor zichzelf zullen beginnen. Ik denk, ik denk dat dat de ontwikkeling is die niet meer tegen te houden is. En ik denk dat het ook goed is. Maar ze moeten wel proberen door te groeien. Want dat... Ja, dat absoluut. Ze moeten we ook niet. Want waar, bang zijn. waarom is groeien dan zo belangrijk? Je kan toch ook gewoon tevreden zijn met een. Gewoon een redelijk inkomen. Ja, maar daar, dan... dan ga ik weer even terug naar wat ik net zei. Waarom he, als je start, heb je een droom? He, ik wil de allerbeste schuldsanierder van Nederland zijn. Uh, he, want ik wil die mensen, mensen helpen. Ik wil de all allerbeste uh, webprovider zijn uh, uh, of uh, t-shirtverkoper. verkoper. Uh. je wil uiteindelijk wil je voorzien in de behoeften. Ja. En dat uh, is een andere in. En, en, en als je dat wil, dan groeien vanzelf. Ja. Maar je kan toch ook denken van, ik heb geen zin meer in functioneringsgesprekken en ja. Uh, ja. ik wil geen ja, baas. Het is ik ook, wil zelf de dat, tijd dat, kunnen heerlijk, bepalen. Ik ja. begin gewoon voor mezelf. Ik wil ja. een inkomen en verder ja. rustig ja, aan. Ja, dat is ook een keuze. Ja. En het is, ook, het is natuurlijk ook heerlijk dat je geen, geen, geen baas hebt. En, ja, kijk, maar ook als je wat groter wordt, uh, we, we hebben ook wel mindere tijden gehad en, en ja, dan had ik toch ook wel zoiets van, ja, ik ben ook wel de laatste die er weer uitvliegt. Dus uh, ik kan het ook zelf sturen. Ja. ja. Dus nou ja, het aantal uh, uh, schuldhulpverleningszaken neemt toe. Mensen met schulden neemt toe. De 1 op de 10 ondernemers krijgt te maken met schulden. Ja, ja. en uh, ik heb zelfs uh, van banken begrepen uh, dat dat, dat, dat percentage nog hoger ligt bij banken. Ja. En, en tot hoe? Want zijn dat dan vaak die eenmanszaken? Of zijn dat vaak juist mensen met veel, bedrijf, met veel personeel? Nee, nee, ja, goed. Personeel. Wij werken dus alleen voor de ondernemer, natuurlijk persoon. Zoals dat mooi juridisch heet. Dus eh, diegene die persoonlijk aansprakelijk is. En ja, dat zijn hoofdzakelijk toch wel de eenmanspitters. Hè. Maar ook de vofjes, dus een vennootschap onder firma. Eh, maar ja, soms hebben we ook eh, een eenmanszaak met veertig man op de loonlijst. Bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf. Die heeft heel veel part-timers eh, werken. Ja, dat is dan nog steeds een eenmanszaak. Dat is nog steeds een eenmanszaak. Ja, grappig. Hè? Ja, en ja. Hoe, kom, hoe komt het nou dat die. Hoe, hoe Ontstaan die schulden? Ja, hele verschillende oorzaken. Uh, ja, hoofdoorzaak nummer één is toch wel uh, financieel uh, ja. onvermogen. In banbeleid. die zin. Ja, wandbeleid. Nou, dat, dat niet maar het niet weten, wel goed je ding kunnen doen. Hè, als vak jou starten, maar ja, financieel uh, ja, onvoldoende vaardig uh, zijn. Maar ook uh, uh, ja, heel voor de hand liggend uh, uh, ziekte. Ja, als een, een, een eenmaal spitter, als een ZZP'er ziek wordt, ja. Uh, geen omzet, uh, kosten lopen door, nou, dan krijg je heel snel schuld. Eh, maar het kan ook zijn uh, echtscheiding, waardoor je helemaal ja, uh, met je aandacht van je werk weggaat. Uh, je wordt helemaal ja, daarin meegezogen. Eh, dus echt het persoonlijke leed. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, ingrijpen door de overheid. Uh, uh, een paar jaar geleden met de taxiewetgeving uh, uh, Vroeger hadden al die taxichauffeurs ja. die hadden een vergunning. En dat, die uh, vergunning was heel veel geld waard. En daar hadden uh, heel veel taxchauffeurs, die gebruikten dat ook, dat de waarde van het nummer als hun pensioen. En op het moment, uh, ja, of toen de tijd, toen, toen is daar een streep doorgehaald. Dat moest allemaal uh, vrij zijn die markt. Nou, uh, toen zijn er heel veel taxchauffeurs in het probleem gekomen. Dat, uh, ja, en de hele. En dan kun je zeggen van ja, zijn het dan slechte ondernemers? Nee, want ze hadden gespaard. Uh, ik heb bijvoorbeeld iemand. Uh, vond ik heel aangrijpend. Er was een, een oudere man, was begin 60, taxichauffeur, had zijn hele leven op de taxi gereden. En uh, zijn deel van het nummer was destijds 350.000 euro waard. Zo. Nou, met één pennenstreek was het niks meer waard. Dus in plaats van dat hij 350.000 euro uh, aan pensioen had staan, had hij nog 18.000 euro schuld bij de leasemaatschappij. En hij had er net het jaar ervoor een herseninfarct gehad, in mm. rolstoel beland. En hij kon het dus ook niet meer aan om zijn schulden te laten regelen. Hij zei: Ik ben helemaal. En helemaal klaar mee, nou dan heb, dan heb je zoiets van wat, wat verschrikkelijk. En zo'n ja. man kan je al helpen. Ja, ja, maar hij wilde het op dat moment niet en ja, hij kon het gewoon niet aan. En hij had dan 18.000 schulden, maar dan wel in plaats van 350.000 op de bank. Ja. Maar hoe, hoe hoog zijn die schulden nou, doorgaans van? Ja, schrik niet. Gemiddeld uh, zijn die schulden 120.000 euro en dat is ongedekte schuld. En verdeeld over 18 schuld. schuld is, ja, is dat er niks zo. tegenover staat. Dus ja. er staat geen, geen huis tegenover, geen bakstenen, geen inventaris, geen debiteuren, voorraad. Helemaal niet. Dus het is echt schuld. schuld. Ja, nou moet je voorstellen. 120.000 dus er, er zijn nu veel, ik weet zeker dat er nu luisteraars zijn die dit, die dit verhaal herkennen. En denken van nou, wat moet ik nu? Uh, hoe haal ik dit in? Want als ik stop met mijn bedrijfje, dan uh, moet ik in loondienst. Nou, en je bent er. Volgens de Nederlandse wet ben je 20 jaar aansprakelijk voor die schuld. Dat haal je nooit in met een loondienstverband. Maar dat kun je dus regelen en dat is dus wat wij doen. Wij regelen die schulden vanuit de mogelijkheden van de toekomst. Ja. Nog even voordat we gaan bespreken hoe je dat dan precies doet. Er is een tweet binnengekomen vanavond al. Want we hadden dat verteld op Twitter wat we gingen doen in dit programma. En van een tweet van Maria Zanders die schrijft dat het voor iedereen moeilijk is om over schulden te praten. Maar zeker voor MKB'ers. Ja omdat, nee, daar had jij het net ook al eventjes over. Die worden misschien meteen gezien als slechte ondernemers. Goed. En dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Dus Ze schamen zich enorm. Ook, ook omdat uh, al die luikjes die gaan dicht. Dus het wordt ook nog eens een keer bevestigd door de professionals. Maar je hebt het niet goed gedaan. Terwijl, maar uh, is dat dan ook niet gewoon zo? Want als je schuld hebt, dan heb je het toch nee, niet zo goed nee. gedaan? Pure onzin. Ja, <laughs> Absoluut onzin. Denken, als je onderneemt, dan kun <laughs> je beter maar geen schulden meer. Nee, nee, maar goed, op zich is het ook helemaal niet erg om schulden te hebben als je maar uh, binnen redelijke termijn gaat ja. terugbetalen. Uh, het is, uh, voor heel veel bedrijven is het gezond om schuld te hebben, om zo maar te zeggen. Maar uh, uiteindelijk, het gaat erom dat, uh, dat je uh, hulp zoekt. En die hulp is er ook, alleen daar wordt te weinig rugbaarheid aan gegeven. Uh, wat ik al zei aan de vorige. Maar wordt hulp alles geregeld. zoeken is dus een grote stap. Is een hoge drempel. Omdat, je, omdat ja, mensen zich daar A, weten schouwen. mensen niet dat er hulp is. En B, uh, weten de professionals die, uh, die, die, die MKB'en moeten adviseren, weten het vaak niet. En bovendien hou je het graag voor je. En zoek je dus ook geen hulp. Ja, en daarom is nu in deze tijd met de internet en, en Twitter en alles. Uh, ja, uh, kun je die drempel flink naar beneden halen. En ja, helemaal. Als je dan als zakenvrouw van het jaar uh, wordt uitgekozen... Ja, okay, <laughs> dan krijg je nog wat media-aandacht hier en daar. Maar uh, ja. stel, ik heb 120.000 euro schuld. En ik, uh, ik stuur jou een mailtje. En ja. uh, dan komen wij uiteindelijk aan tafel te zitten. Hoe ja. kun je mij dan helpen? Ja. Maar, want je nou, had het net we... over 20 jaar en 3 jaar... Ja, ja, ja. ja, dat is heel, heel verwaardig. Ja, doe je niks, dan ben je 20 jaar aansprakelijk in principe. Maar nee. wat houdt dat in, 20 jaar aansprakelijk? Nou, dat, dat de schuldeisers dus twintig uh, jaar lang uh, terug kunnen komen om die vordering te innen. En dat is dus ook bij faillissement. Hè? Want dat is, het is vaak de gedachte. Als je je schulden niet kan betalen, moet je faillissement aanvragen. En dat wordt ook door heel veel professionals geadviseerd. Maar als ZZP'er ben je persoonlijk aan sparen. Juist. En wat gebeurt er dan als je 120.000 euro schuld hebt? Nou, De curator die, die ziet dan een lege boedel, zoals dat heet. Die ziet niks meer te halen voor de schuldeisers. Misschien nog een klein beetje, ja, laten we maar zeggen, voor zijn of haar honorarium. En gaan wat kosten af. Dan gaat er nog een stukje over, richting wat er over is naar de Belastingdienst. En dan, dan kijkt hij in zijn boedel en zegt hij... Ja, die is leeg, we gaan hem opheffen. Nou, en dan eindigt het faillissement he, met een opheffertje, zoals ze dat uh, populair zeggen. En de volgende dag uh, heb je gewoon je schuldeisers weer aan de deur. Dus dan kom en Hoeveel niet van zijn af. dat er gemiddeld? Hoeveel schuldeisers heb ik dan uh... Uh, gemiddeld zo'n zo 18 schuldeisers? Echt waar? Ja, en wat, wat kan dat zijn dan? Dat is alles in belastingdienst, belastingdienst, ja, natuurlijk, de... uh, eventueel een bankkrediet uh, en natuurlijk handelscrediteuren. Als jij, als jij zaken doet, uh, ja, dan heb je leveranciers, maar ook uh, privéschulden zitten natuurlijk ook in. Want zakelijk en privé gaan, ja, die gaan uh, door elkaar dus ook heen. als de waarde van je huis bijvoorbeeld niet meer zo hoog is als de hypotheek. geldt dat ook, ook mee? Ja, die hebben, ja, dat is nu van het laatste twee jaar dat dat heel erg uh, opkomt. Ja. ja. Dus en maar goed, ja, jij komt maar, bij mij. Ja, en, en dan heb, ik, pak ik hem weer even terug. Ja, want ik heb uh, ja, ik, sorry, ik ga alle kanten op. Maar uh, twintig jaar ben ik daarvoor aan Dus ik heb Als je goed. en, en dan ga ik wel wat doen, denk ik. Want dan is het maar drie jaar. Of... Ja, als je weet, de, de, ja, leuk hè. Als je weet dat je er wat aan kan doen. Nou, okay. Stel, jij komt bij mij. Nou, ja. De eerste vraag die ik aan jou zal zeggen... Klaas, je bent met ZZP'er. Stel nu dat je morgen wakker wordt... en uh, je hebt geen schuld. Wat ga je dan doen? Uh, zou je dan doorgaan met je onderneming, ik zie je mogelijkheden... He, om toch weer te voorzien in je levensonderhoud... je zakelijke vaste lasten te voldoen... en hou je dan een stukje aflossingscapaciteit over. He, dus hou je nog een stukje over en de bij je toekomst. En als je zegt, ja, absoluut, en ik ga door, en ik wil Maar wacht, door... aflossingscapitaal? Ja, de, dus als je... He, je hebt een, ik noem maar wat, je, je inkomsten zijn... 4000 euro. Ja. En je, maar dat weet je niet toch, want je moet het nog aan. Um... Nee, maar goed, als je al een bedrijf hebt, weet je wel ongeveer ja, okay. wat er maandelijks binnenkomt. Ja. He, daar ga ik dan vanuit, want goed. je bent al ondernemer. Ja. Ja, ja, we blijven bij de les. En uh, dan kun je kijken van wat je zakelijke vaste lasten zijn. Want als het goed is, weet je dat ook. En dan helpen we dat in kaart te brengen. En dan kijken we wat je nodig hebt voor je levensonderhoud. Nou, vaak moeten toch die privéopnames toch wel enigszins naar beneden. He, dat je toch wel wellicht een beetje op de grote voeten hebt geleefd. De gedachte van, nou, omzet is misschien toch wel ook wel een beetje mijn inkomen. Dat is vaak niet zo. Nee, maar nee, maar goed, het gebeurt we maken inzichtelijk hoe het financieel ruilt en zijtelt. Nou, is er een mogelijkheid dat je bedrijf zou kunnen doorstarten? Ja. Als jij zegt van nou, ik ga door. Ik kan door en ik hou een stukje geld over aan het einde van de maand. Uh, dan kunnen we naar de gemeente gaan, want meestal, he, bij een bank kun je tegenwoordig al uh, heel moeilijk uh, aankloppen en in zo'n situatie al helemaal niet. Dan gaan we naar de gemeente en dan vragen we een BBZ-krediet aan. En een BBZ-krediet staat voor Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen en daarbij fungeert de gemeente als een bank. Oh. Dus uh, dan kun je dus een lening krijgen... mits je bedrijf levensvatbaar is. Zij schakelen een uh, onafhankelijke bedrijfskundige in. Ja, worden heel technisch uh -huh. nu. En uh, die gaat beoordelen of jouw bedrijf... dat werkelijk levensvatbaar is. Die gaat ook kijken wat jouw ondernemersvaardigheden zijn. En die gaat adviseren aan de gemeente. Ik noem wat, hè, je hebt 120.000 euro schuld. Maar die Klaas, nou, daar hebben we wel vertrouwen in. Die kan nog uh, 40.000 euro in de komende drie of vijf jaar... Uh, kan die dat uh, terugbetalen. Die had een paar slechte dagen, maar nu komt het weer... <laughs> Ja, zo niet. Maar dan gaan we met het bedrag wat aan krediet beschikbaar komt, stel, laten we hem even op 50.000 euro stellen. Gaan met die 50.000 euro, gaan wij die 120.000 euro afkopen. En wij maken dus de vertaalslag naar die schuldeisers. En gedurende dit hele proces zijn wij aanspreekpunt voor de schuldeisers. We gaan ook inventariseren of die schuld wel inderdaad zo hoog is als dat jij zegt, of wellicht nog hoger. Nou ja, als ik je aangeef dat bij de intakegesprek heb jij of je aanvraagformulier heb jij ingevuld uh, dat je 80.000 euro schuld had uh, in het intakegesprek blijkt dat het al een ton is, nou dan ga ik de schuldeisers uh, aanschrijven en dan blijkt het al heel snel op die 120 uit te komen ja. He, dus al vaak dat, dat mensen zeggen, ja maar een lening is geen schuld, maar ja, op het moment dat je schulden gaat regelen, moet je alles uh, gaan regelen ja, maar dan, en, dan zeg je, dan maken wij van die 120.000 maken wij 50.000 ja, en die vertaalslag maken we naar de schuldeisers want het is uiteindelijk teken door or leave it. want op het moment dat, jij, uh, dat wij geen akkoord bereiken met die schuldeisers, ja, wat is het alternatief? Uh, dan wordt het krediet wordt niet verstrekt, die 50.000 euro gaat niet door, dus dan moet jij niks. stop. Nee, dan stop jij met je bedrijf en dan moet je op zoek naar een loondienstverband. Ja. Nou, Dan red je het nooit, dan gelden er ook weer andere regels. Dan zit je echt vast aan die drie jaar. Ja. 36 maanden heeft men het dan vooral daarover? En uh, die 36 maanden aflossingscapaciteit wordt dan weer ingezet... om die schulden te regelen. Dus stel je, hebt, uh, je krijgt een hele leuke baan hier uh, in Radioland... en je hebt we hebben uitgerekend van dit zijn je inkomsten... dat zijn je vaste lasten privé. En je, hebt, uh, nou, je doet het heel erg goed, duizend euro... Aflossingscapaciteit 1000 euro, hou je het eind van de maand over? Ja. en die 1000 euro laten wij dan weer voorfinancieren over 36 maanden. nou Je voelt het allemaal aankomen, dan kunnen we met 36.000 euro kunnen we die 120.000 euro gaan regelen. Ja, en dan maken wij die vertaalslag weer naar de schuld. En wanneer is het dan 20 jaar? 20 jaar, als je niks doet, als je niet, maar je ook komt. Niet probeert. <laughs> ja. als, je, als je het ook niet probeert. Nee. Dus als je het wel probeert, wordt het 20 sowieso drie jaar. Ja, als ondernemer kan dat ook vijf jaar zijn. Uh, hè, dat, dat, dan zit dan je niet in vast, vast geval, aan die drie jaar. Geval... Maar, maar als je ex-ondernemer bent, dan zit het absoluut vast aan die drie jaar. Ja. Maar ik ben bij jou en, en ik zeg tegen jou... nee, nou, maar dat bedrijf van mij komt helemaal goed. En jij denkt, ja, die jongen die kan daar helemaal niks van. Wat nee, maar, maar dat, dat eh, wordt ook aangetoond in dat proces bij de gemeente... Kijk, wij communiceren enkel hè, naar jou toe. Natuurlijk gaan we proberen die vertaalslag uh, tussen jouw oren te krijgen. Ga je niet tegen mij zeggen van, joh, doe dat nou niet? Nou, absoluut gaan, gaan we dat wel zeggen. Maar we laten dat zoeken. ook hè, onderbouwen door die bedrijfskundigen. En dan krijg je een heel mooi rapport. En dan gaan we je nog helpen om dat te lezen... als dat, uh, als dat uh, problemen zou opleveren. Maar ja, ik moet zeggen dat het merendeel van de ondernemers die bij ons komt... die weten heus wel of het uh, zinvol is om door te gaan of niet. En die willen heel graag die tweede kans. Nou, en die kunnen we bieden. En doorstarten gebeurt dat vaak? Ja, ja, want uh, een derde van onze aanvragen... of iets meer dan een derde trouwens tegenwoordig... Uh, staat nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... is dus ondernemer. En daar kan maar liefst 60% die doorstart maken. En dan moet je je voorstellen dat mensen bij ons komen... twee voor twaalf... En zelfs twee over twaalf zeggen we, wij duwen dan de wijs van de klok nog even terug. Mensen staan echt op het randje van, de, van het faillissement. He, er liggen beslagen, uh, de belastingdienst wil gaan verkopen. Uh, er is een faillissementsaanvraag. Uh, echt, echt helemaal aan het eind. Terwijl als de mensen nog eerder aan de bel zouden trekken... is ook nog eens een keer het rendement voor de schuldeisers weer, weer veel hoger. En dan zit je, ja, kun je wat ja. rustiger uh, dat regelen. Ja, maar 60% start door. Ja. En dat begint dan bij nul weer. Want dat krediet dat, dat men krijgt van de gemeente... Ja, dat gaat gelijk naar, ...naar de schuldeisers. Ja. Dus daar heb je zelf niks meer van? Dus nou, dat ligt eraan. Met... Want kijk, het kan ook zijn dat dat krediet bestaat... uit een deel uh, voor het doen van benodigde investeringen. Ja, ja. Uh, stel, je, je, hebt, je hebt een, een klusbus, om maar zo even te zeggen... en die, die staat op onvallen terwijl je, hè, dan, dat je... dat je een nieuwe bus moet hebben. Nou, dan kan dat ook opgenomen worden in dat krediet. Ja. Zijn er ja. mensen die je niet kunt helpen? Uh, vooral de mensen die niet geholpen willen worden. Maar die komen ook niet bij je, toch? Nou, soms wel. Maar hè, wij, wij zijn heel open uh, naar alle betrokken partijen. We hebben een hele onafhankelijke rol. Zien dus we ja. als een soort mediation. Hè, uiteindelijk, uh, we inventariseren wat de schade is... en vervolgens gaan we kijken hoe we die schade kunnen beperken. Hè, maar dat houdt dan in dat we, ja, je moet je wel aan bepaalde regels houden... en dat je dus alle gegevens aanlevert uh, uh, die je maar wil aanleveren. Plus, uh, als wij die schuldeisers gaan benaderen... Ja, wij worden dan ook wel een soort klaarmuur. Nou, heb je al gehoord uh, wat die Klaas uh, ja. mij beloofd heeft? En uh, daar komt hij helemaal niet na. En, uh, en dan kom je ja. bij mij, zegt uh, Klaas. Ja. Nou, ja, we hebben, wij horen dat natuurlijk uh, we, we graag aan. En we gaan ook eens uh, kijken of jij wel te goed er trouw bent, hoe, zoals dat heet. Maar goed, ja, als jij die beloftes hebt gedaan omdat je uh, ja, het water je zo hoog aan de lippen stond. En, uh, uh, ja, en, en ik als schuldeiser heb zo aan jou lopen trekken en duwen. Dat je zegt, ja, nou, ik, ik, ik tref wel die regeling, terwijl ik helemaal niet na kan komen. Komen. Ja. Maar dat is dus ook iets wat ik mee wil geven uh, aan ondernemers die zich herkennen nu in dit verhaal. Uh, communiceer wel heel open naar je schuldeisers. Want op het moment uh, ja, dat je probleem uh, deelt, als je probleem deelt met iemand, ben je halverwege de oplossing. En dat is echt zo. Schuldeisers weten vaak wel hoe het met je bedrijf gaat. Om? Nou, omdat die schuldeisers die zien heus wel dat je al heel lang die rekening niet hebt betaald. Ja. En je hebt een regeling getroffen, je bent hem niet nagekomen. Uh, jij baalt als een stekker dat je hem niet hebt kunnen nakomen, want dat heb je willen doen. Maar ja, uh, je hebt niet gezien uh, dat je heel veel andere schuldeisers hebt. En je dacht van, nou, die belasting die, die komt wel later. Nee, die kwam ineens ook uh, bij jou op de stoep. Ja. En ja, de wil is er wellicht wel geweest, maar je hebt beloftes gedaan en schuldeisers die je niet kon nakomen. Maar je hebt dan ook schuldeisers misschien als je een doorstart hebt, waar je nooit meer terecht kunt natuurlijk. Ja, nou dat valt mee. Dat is wel de angst die veel ondernemers hebben. Van, oh, die leverancier, die wil ik ja. buiten de schuld neerhouden. Hoor, want die is heel erg van levensbelang. Ik zeg, nou draait het eens om. Als, als jij wegvalt, dan verliezen ze ook een belangrijke klant. En je kunt altijd vragen. Maar je hebt in die situatie ook niets meer te verliezen. Dus communiceer maar open. En juist die openheid wordt, wordt zeer gewaardeerd. Ja. En, en, en, en ja, elke leverancier kan ook weer vervangen worden. En, en hoe diep... Grijpt dit nou in in het leven van mensen? Wat voor ellende krijg je allemaal over je heen in dit Ja, werk? veel natuurlijk. Uh, als je 120.000 euro schuld hebt die, en je, je ziet er geen, geen, geen gat meer in. Uh, ja, mensen vragen een faillissement aan. Uh, uh, ja, uh, moeten naar de sociale dienst, om maar zo te zeggen. Of dienstwerken en inkomen heet dat tegenwoordig, heel uh, Ja, Dan moet je ineens je hand gaan ophouden. Nou, dat is juist... Iets wat een ondernemer het allerlaatste wil doen. Want die ja. is gewend om flink te buffelen, hard te werken... Hè, de zelfstandigheid, de vrijheid, uh, het zelf kunnen regelen... en ineens weer totaal afhankelijk te zijn. Uh, ja, dat is totaal tegenstrijdig aan, aan de hele dynamiek van het ondernemen. Dus schaamte veel? Enorm. Ja. De depressies? Ook. Ja. Maar je, je merkt dat, dat op het moment dat ze zien... dat er hè, toch weer uh, licht is aan het einde van die tunnel... Nou, dan, dan, uh, ja? dan komt de power weer terug. Maar je moet dus ook heel ja. goed met mensen kunnen omgaan in dit werk. Met, met, je moet ja. mensen een beetje een hart onder de riem kunnen steken. Af en toe een schouderklopje misschien. Ja, en af en toe een schop onder een uh, toedeledokie, zullen ja. maar zeggen. Ja. Ja. Maar, maar kan je dat goed aan, die ellende van mensen? Ja, maar het is ook niet onze ellende. Hè? Het is niet mijn ellende, niet van mijn medewerkers. Wij, uh, wij helpen alleen maar uh, die ellende minder te maken. Dus we hebben eigenlijk heel positief werk. Ja, je neemt het niet mee. Nee. Nee. Nee, <lacht> ja, gek. Geworden. Nee, nee, nee. Maar het is wel leuk om ze te helpen. En, en mensen zijn gewoon heel erg dankbaar. Ja, en nog heel even, want uh, uh, jij krijgt je geld van de gemeentes. Ja, hoofdzakelijk wel. Wa waarom betalen die dat? Uh, om te voorkomen dat mensen een armoedeval maken. En dat ze een uitkering gaan vragen. Dus dat is het verhaal voor mij naar de gemeente. Uh, dus zij willen ook graag een doorstart. Ja, het liefst wel, tuurlijk. Ja. Dat die ondernemers blijven ondernemen en, en niet hun hand gaan ophouden. Mijn verhaal is, investeer twee maanden uitkering... en voorkom dat iemand er jarenlang in zit. Ja, dus het is niet zo dat mensen met schulden er nog een schuldeisers bij krijgen... als ze bij jou komen? Nee, jou... nee, nee maar sommige gemeentes willen niet betalen... Uh, en ja, dan wordt ons mee meegefinancierd in, in een krediet. Dus in die zin betaalt, betaalt de ondernemer dan een deel. Maar in, in feite de schuldeisers ook, want die krijgen dan iets minder. Want het krediet komt dan niet van de gemeente, of wel? Ja, ja. Oh, dat ja, wel, wel, dat doen die gemeenten ja, dan ja, ook. Goed, we <laughs> gaan even naar wat muziek luisteren. Wat heb jij meegenomen? Ja! Nee, nee, oh, oh, oh sorry. <laughs> ja. oh, het was niet erg hoor, maar ik schrok er toch een beetje van. Uh, want wat is dit voor muziek? Uh, Bob Marley. Bob Marley, waarom ja. deze muziek? Ja, dat is gewoon geweldig. Lekker, rustig en ben ooit op Jamaica geweest. En super, Bob Marley, dat is... Uh, en, ja. toen, en toen heb je daar de hele tijd naar geluisterd? Ja. En ja. opgedanst? Ook, ja. Dat ja, ook, ja. Nou, gaan we nu ook doen dan. Ja! Yeah. Dan we get caught in a roadblock. And tell the Mr. Polly's that ain't got no bird surfer ticket right here. Jacqueline Zuidweg en ik zijn beide in de 40. dus dat dans houden we niet zo heel lang vol. We stoppen er weer mee met die Bob Marley. Bovendien is er nog heel wat te bespreken. Ook al ben je tussen 1 en 2 ook nog uh, te gast. Jacqueline Zuidweg sinds twee weken... Zakenvrouw van het jaar. En uh, actief in de schuldhulpverlening aan ondernemers. MKB's, veel uh, ZZP's, veel eenmanszaken. Um, je, je komt dus veel mensen tegen met problemen, want anders komen ze niet bij je. Maar kom je nou ook veel mensen tegen met hele goede initiatieven... juist die er op een hele goede manier weer uitkomen? Oh, oh ja, absoluut. Nou ja, wat ik al zei, 60% uh, maakt die doorstart. Ja, maar goed, dat kan over drie jaar weer fout lopen natuurlijk. Maar zijn ook mensen die briljante ideeën hebben. Ja, maar om... altijd. We hebben de doorsnee van de Nederlandse ondernemende samenleving. En uh, ja, daar zitten ook geweldige ideeën uh, tussen, maar ook... Ja, het, hetgeen wat me meest bijgebleven is... Uh, of een van de zaken, we zijn er zijn natuurlijk wel meerdere... was een groenteman uit, uh, uit Amsterdam en die door uh, ja, verschillende redenen in de problemen is gekomen. En vooral die echtscheiding, die hakte er heel hard in. En uh, dat was bij de start van mijn onderneming dat, dat ik hem bij stond. En uiteindelijk heb ik hem uh, elke keer weer, weer op moeten uh, peppen van... Uh, kom op, uh, zet hem op, je kan het. En oh, dat, dus daar uh, nou, menig uh, traantje heeft uh, ook wel gevloeid uh, aan, aan zijn kant. Maar uh, ik, ik, ik zag gewoon van, nah, hij moet dat gewoon uh, kunnen. Hij is een goede vakman. En vorig jaar uh, werd ik gebeld en hij heeft een heel grappig uh, stemgeluid. Uh, hij praat nogal monotoon, uh, zeg maar. Uh, ja, met, uh, nou ja, uh, uh, hupseflup, maar zeggen. Uh, je zult me wel niet meer kennen. Ik zeg ja, natuurlijk ken ik je wel. Ik zeg dat en dat en zo. Ja, ik zeg hoe is het met je kinderen? Ja, goed, en... Uh, ja, ik zeg, maar hoe is het nou met je bedrijf? Hè? Heb je nog steeds die groenten? Ja, dat heb ik nog. En ja, zei, ja, je woont nu in het gooi. Nou, ik uh, bezorg daar ook wel aan wat van die restaurants, van die dure restaurants. Dus nou, ja, waar ik nooit eet. Maar uh, nee, zonder dolle. Maar ik zeg, hoe gaat het nou? Ja, ik heb nou inmiddels uh, ja, meer dan uh, van, ja, een paar miljoenen omzet. Oh, ja. Echt? Uh, maar gewoon even. Ik zeg, joh, wat geweldig voor je. En uh, ja, dat had ik dan ook niet achter hem gezocht, dat hij dat zo kon. Hij had een groothandel inmiddels. En uh, nou, dat vind ik gewoon hartstikke ja. leuk. En, en, ja goed, en er zijn ontzettend veel bedrijven uh, ja, die, die ik nog uh, open zie als ik daar voorbij uh, rij. En uh, ja, dat is gewoon leuk. Of, uh, ja, maar je, je, je, je hebt van alles, uh, uh, we tot aan bekende Nederlanders aan toe. Dus, uh, ja. Die ook schulden hadden. Ja, en, en, en fiscalisten. Dan denk je, hoe is het toch mogelijk? Maar ja, ja. ook zij. Ondertussen ben je zelf natuurlijk ook hartstikke succesvol. Want van dat eenmanszaakje is het uitgegroeid tot een bedrijf met 80 mensen. Wat is nou het geheim 90 van... Inmiddels. 90 ja, 90? Op de site zijn ja. nog 80? Ja, jij moet even uh, bijgewerkt uh, worden. Ja, actualiseren. <laughs> ja. Hoe, uh, wat is nou dat geheim van jou? Waarom, waarom uh, bl dat... Blijf jezelf en doe wat je leuk vindt. Zo simpel is het. Ja. Maar ja. ja en, en, en, en, en ik beschik uh, denk ik inmiddels over de no nodige ondernemersvaardigheden. Ja. Uh, want Uiteindelijk ondernemen kun je ook... Tot op zekere hoogte leren. He, ik, ik ben een enthousiasteling, dus ik, ik, uh, ik ben ook uh, een, een type die eerst uh, doet en dan pas denkt. Dat is. Merendeel van de gevallen handig, soms niet zo bij sommige psychologische testen. Bijvoorbeeld als je toegelaten wil worden tot Nijrode. Wat mij dus niet gelukt is, omdat ik een treintje al onmiddellijk li liet rijden en achteruit rijden was uh, oneconomisch. Dat was wel heel grappig. Maar uh, ik hoop dat je hem snapt. Maar... Ja. <laughs> nou, dat was het niet helemaal. Maar nee, maar... ik ga weer even. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, waar ik bijvoorbeeld niet zo goed in was, uh, waar de cijfers. Nou, dat is wel heel grappig. Ik ben een jurist, een gemiddeld jurist. Is gewoon niet zo goed in cijfers. En, uh, maar ik heb het wel geleerd. En, uh, in het begin vond ik cijfers echt verschrikkelijk. En ik had een boekhouder en die zei op een gegeven moment: uh, uh, Je moet het zelf doen. en hier is een programma, je gaat zelf boeken. Nou, en ik had echt nou ja, ontzettend hekel aan. Yeah. Dus toen ik op een gegeven moment, toen had ik iemand aangenomen, uh, ja, die zou eerst uh, ook schuldhulpverlener worden, maar die had een uh, economische achtergrond. Ik dacht, jij kan die doen. Jij kan doen. mij gaan hulpverlenen. Ja, en uh, dus toen had ik weer te veel afstand van. En op een gegeven moment, uh, ja, toen snapte ik toch wel dat die cijfers heel erg belangrijk waren. Want hoe, hoe groter je wordt, jij moet echt grip op cijfers hebben. En toen ben ik me er ook echt in gaan verdiepen. En nu, ja, haha, ik vind het zelfs leuk. Ja. Ik vind het echt leuk. En uh, ja, verder, uh, heel belangrijk is het toch elke keer weer... Uh, ja, maar het op, is leuk. Om, om, als je bent, het is hè? natuurlijk ook leuk omdat het steeds meer wordt. Die ja, maar, maar uh, we hebben vorig jaar we hebben ook nog een, een lichte dip gehad omdat we een grote opdrachtgever uh, kwijtraakten. En dan ja. is het toch weer uh, terug naar de basis. Waarom doe ik dit? Oh ja, omdat ik die ondernemers wil helpen. En dat vind ik dat ontzettend leuk. Maar, maar wacht even, is dat echt zo? Is ja. het niet gewoon dat je het doet omdat je succesvol wil worden? Zo? Nee. Echt niet? Nee, nee ik heb no ben nooit die onderneming gestart om een groot bedrijf neer te zetten. Helemaal niet. Maar alleen om anderen te helpen. Dat ja. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ja, nee, maar, gewoon, nee, maar en, en ik vind dat leuk. En ik vind het ook, ook helemaal niet verkeerd dat ik daar een, een goede boterham aan verdien. He, want uiteindelijk vind ik he, dat, dat als je hard werkt, dan moet je ook loon naar na werken hebben. Maar de basis is toch dat ik het heel erg leuk vind. En, uh, ik heb ook wel, wel gezegd dat als ik veel geld had willen verdienen... dan had ik in die tijd een kassenbureau moeten, moeten, uh, moet, moet, moeten gaan starten. Ja, dat past niet bij me, dat ben ik niet. Ik vind het leuk om mensen te helpen. En ik vind het leuk om dingen juridisch uit te vlooien. Ik vind het leuk om hè, de grenzen van het recht op te, te rekken. En, en ja, uh, ik, ik, ik hou van mensen. En al hun verhalen. en Ik vertel zelf, nou ja, dat hoor je al. Ik <lacht> vertel zelf heel erg veel. Maar dan, dan krijg je ook veel, veel terug. En mensen, uh, ja, dat, is, dat, is toch, ja vind, dat vind ik heerlijk om mensen te helpen. Leuk om voor jou te werken? Ja, ik hoor van mijn mensen wel. Ja, ja. Ja, ja, we hebben uh, een goede balans, zoals dat heet... tussen werk en privé. En ja, ik ben natuurlijk zelf ook... Uh, gedurende het ondernemerschap ben ik uh, moeder geworden. Ja. Ja, we hebben twee heerlijke dochters van, van zes en tien. En uh, ja, de combi uh, uh, werken en privé... dat moet gewoon in balans zijn. En uh, kijk, ik snap ook dat... Uh, eh, dat als je kind ziek is en je, en je oppas kan niet, eh, nou dan ga je gewoon naar je kind klaar. En dan gaan we er ook niet ingewikkeld eh, over doen. En eh, dan hoor ik ook wel eens van: Oh, je hebt zoveel vrouwen in dienst en dan met dat zwangerschapsverlof. Eh, nou, en ze komen ook weer terug. En je weet, eh, bespreek je gewoon van: nou ja, Ga je minder werken? Of uh, ga je hetzelfde werken? Hoe heb je het geregeld? Ja, manier uh, niet ingewikkeld over doen. Ja. En dan had je het ook over vallen en opstaan. Ben je vaak gevallen? Ja, ja, maar ook heel vaak is dus weer opgestaan. Ja, al die keren waarschijnlijk. Ja, nou ja, goed. In, in, bij de start van mijn onderneming. Uh, uh, ja, wat ik zei, ik, ik, ik had zoiets van, oh, ik ga die ondernemers uh, redden. En uh, ja, ik had er toch niet bij stilgestaan dat, uh, dat ik toch de slechtst betalende uh, debiteuren uh, had die je maar kon verzinnen. Want ja, ik ging werken voor ondernemers met financiële problemen. Want in, dus, ja. bij de start uh, vergoedde de gemeente mij nog niet. Uh, en ja, toen ik die ondernemers dan zelf hielp, ja, dan kon ik ze wel aanhaken. En dan uh, was ik ook streng genoeg van: nou ja, als je me niet betaalt, uh, dan stop ik mijn dienstverlening. Ja. Maar dan was ik ook wel af en toe heel zwak, want als ze dan echt niet konden betalen, dan nou, weet je, dat doet maar in drie termijnen. En dan was het wel uh, vijf termijnen, zes termijnen, de tien termijnen. Niet zo handig, maar goed, dat, dat kon ik zelfs nog wel handelen. Maar ja, op het moment dat je personeel in diensten hebt, ja, die moeten rond de twintigste gewoon een geld hebben. Ja, toen zag ik toch wel in van, hé, hey, uh, er staat toch te veel geld uit en dit, gaat, dit is niet goed voor mijn H bedrijf. Heb je het wel eens niet kunnen betalen? Nee, ik heb mijn personeel altijd kunnen betalen, altijd rond de twintigste. Ja, ja. ja. ja maar ik heb wel eens een eindejaarsuitkering niet kunnen betalen, omdat het niet kon. En ja, dan moet je dat uh, een vertaalslag maken naar de mensen. En dan kun je zeggen, ja, ik kan wel op mijn kop gaan staan, maar uh, het is zoals het is. En uh, dan is het aan jullie, als je zegt van, nou, ik vind jou geen goed werkgever, ja, dan ga je elders zoeken. Uh, wees daar eerlijk en open in en ga geen verstoppertje spelen. Ja. Maar alles bij elkaar is dan heel goed gelopen. Is het nu 90 man personeel? Hoeveel moet het er worden eigenlijk? Nou, weet ik niet. Ja. Heb je dromen? Nou, ik vind ja, de droom is dat er schuldhulpverlening uh, in elke gemeente moet zijn voor ondernemers en ex-ondernemers. En we bedienen nu een kleine 160 gemeenten. En uh, ja, dat zouden alle gemeenten moeten zijn. En dat hoeft we zijn even, er 400, geloof ik. Ja, ja ruim 400. He, het, ik vind niet uh, dat wij dat allemaal zouden moeten zijn. He, want er zijn ook gemeenten die zelf al uh, veel doen voor ex-ondernemers. Nou, prima. Als die ondernemers en ex-ondernemers maar geholpen worden. Ja. Ben je trots op jezelf dat het allemaal zo gelopen is, in die afgelopen nou, 17 jaar? Als ik nu die afgelopen twee weken zo kijk, dan, dan met zoveel positieve reacties, ja, dan ben ik wel trots op mezelf. Dat, dat ik doe wat ik leuk vind. Ja, ja maar... Ja, nee, maar ook wel wat ik bereikt heb. Maar aan Precies. de andere kant, ja, dat doe je niet alleen. Hè? Dat doe je ook uh, met een, een goede thuisbasis. Uh, mijn man heeft me ongelooflijk geholpen en gesteund. En nog steeds. En, uh, ja, en natuurlijk allemaal, allemaal medewerkers. Ik heb echt uh, mensen die al, uh, nou, er is eentje die, die werkt al bijna 14 jaar voor me. En ja, en, en gewoon ook heerlijk wil ja, dat zijn bijna. Ja, dat zijn vrienden op de werkvloer, uh, om maar zo te zeggen. Maar ja, goed, je blijft altijd werkgever en, en zij werknemer. Dus ja, dan moet je altijd wel weer. Tot op zekere hoogte, vrienden. Ja, ja dat is wel, wel eens moeilijk hoor. Want er zijn er een aantal die heel dichtbij me staan. En uh, ja. ja, dan is het dan is bijna. Ja, nou ja, Een bijzondere werkrelatie, zullen we maar zeggen. Ja. Jacqueline Zuidweg blijft nog een uurtje in ja. Kasseluna. Wij gaan zo even stoppen voor Hoorspel Het Bureau... en zijn dan om twee minuten over één weer terug. En dan is Jacqueline hier dus nog steeds. En u kunt uh, vragen aan haar stellen als u ondernemer bent... of uh, misschien ook als u het wilt worden. Uh, ja, de vragen met betrekking tot schuldhulpverlening... die zijn natuurlijk het meest uh, aan de orde, maar... Uh, ja. Het is ook de zakenvrouw van het jaar, dus ze weet sowieso veel van ondernemen. Dus als u een probleempje heeft, een dilemma waar u tegenaan loopt... nou, kunt u het vanavond aan haar voorleggen. En als zij het niet weet, dan geef ik wel antwoord. Uh, en uh, als u wilt bellen, dan kan het 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl, dus casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan naar hashtag Casaluna. Er is al wat getwitterd, ik heb net ook al een tweet genoemd. Zal wel weer even verder kijken. Uh, nou, Jacqueline, uh, we gaan even genieten dus van, uh, van het bureau. En straks kan die telefoon gaan rinkelen hier. Heel goed. Tot, tot, ze, nou ja, ik zeg, tot zo tegen de luisteraars. Wij gaan nog even een klein slokje wijn nemen. Heerlijk, ja.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 Alles wat jij doet is eenzaamheid. Buiten jezelf is niets. Het is een bunker waarvan de deur is dichtgemetseld. Ja, dat is misschien wel zo. Maar dan begrijp ik toch niet waarom dat godslastelijk zou zijn. Dat is het misschien ook niet. Wat jullie hier wel. Hey, we staan hier aan te kijken hoor. Hey. Oh, wat was die klote trip? Moeten we die man niet helpen? Ik zou niet weten hoe. Hey, hey, enkeltje, ja, enkeltje. Ja, hou dat dan maar bij u. Nou, dag. Ja. Dag, Frans. Ja. Sta je naar te kijken, man. Hé! Hey. Kun je niet doorlopen? Hem zou doorlopen? Dat is niet te goed. Hey, Omdat je, ik. Ja, uh, maar ik wil niet doorlopen. 30 cent voor me. Voor een regeltje. Hé? Hey. Hé? Hey. Waarom zei je nou tegen Frans dat het godslasterlijk is wat hij schrijft? Ik geloof dat hij daar erg van schrok. Ja, dat was niet de bedoeling.